Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In wintersportgebieden is het dit jaar nog meer uitkijken dan normaal. In de bergen is het helemaal niet koud en in veel gebieden ligt minder sneeuw. En de sneeuw die er nog ligt is niet echt van goede kwaliteit. De Nederlandse skivereniging roept wintersporters op om hun snelheid aan te passen en extra voorzichtig te zijn... Gisteren overleed een skiester van 28 uit Nederland nadat ze was gecrashed op de piste in Oostenrijk. Ze ging onderuit op een ijzig stuk, schoot door een vangnet en klapte tegen een boom. Er zijn in Australië vier mensen omgekomen bij een botsing tussen twee helikopters. Drie andere inzittenden raakten zwaar gewond. Het gebeurde in de buurt van het pretpark SeaWorld. Hoe het ongeluk kon, kon gebeuren, is nog niet duidelijk, vertelt deze verslaggever. Now, it's unsure exactly what caused the crash. What we do know is both helicopters are believed to be owned by SeaWorld. It's just very, very sad scenes here today. Not a good start to the new year at all. Eén van de helikopters kon een noodlanding maken. De ander kwam op zijn kop in zitten. Recht. We hebben vorig jaar minder nieuwe auto's gekocht. Autoorganisaties BOVAG en RAI hebben de boel uitgerekend... en zeggen dat dat vooral komt door een wereldwijd tekort aan chips en andere auto-onderdelen. De meest verkochte auto was de Peugeot 208. Daarvan werden in ons land vorig jaar bijna 10.000 verkocht. En een marathonrennen is voor veel mensen een doel. Maar Gary uit Engeland deed dat afgelopen jaar elke dag... In heel 2022 heeft hij meer dan 15.000 kilometer gerend. Bij zijn laatste marathon kreeg Gary extra steun. Het you know, it is the last one and I've got all these people out to support me and it, it's incredible that everybody's came out and want to run on the last day. Everybody's clapping and shouting, all the cars had stopped, we had the whole road and it was fantastic coming up and seeing everybody there and being out. You know it was um, it was something I'll always remember. Nou, Gary wende niet zomaar elke dag een marathon. Dat deed hij om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Vlak voor de finish behaalde hij zijn doel. Gary heeft 1 miljoen pond opgehaald. Het weer veel grijs, af en toe regen en een graad of 9. Morgen eerst zon, later weer grijs en regen en opnieuw een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Met Men nu. nu. Rainbow Radio Zandvoort. Welcome, my dear, dear friends. Let the party begin. Oh. Uh. Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. Optimaal. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt. Als je iemand hebt die met je lacht en met je griet, dan pas kun je zeggen. Als je iemand hebt die met je lacht en met je griep dan pas mag je zeggen, ik heb een vriend. Als je iemand hebt, De dag en het doel En dat was uh, Gerard Joling, uh, een gedicht van Toon Hermans, op verzoek van Jessie Kleine. Jessie Kleine heeft uh, het COC Songfestival gewonnen ja. namens uh, Roze 50 Plus. Ja, Noord precies. Holland. Hartstikke ja. leuk. Ja. Ja. En uh, uh, tijdens de top 53 in ja. de vorig jaar, um, uh, toen kwam dat binnen als een verzoeknummer. Maar ja. dat konden wij natuurlijk niet uh, spontaan bijeenpassen nee. in, het, uh, ja. in het hele programma. En toen hebben we tegen Jessie gezegd: Oké, okay, dan starten we het nieuwe jaar met jouw verzoeknummer. Exact. Speciaal voor een goede vriendin van jou. Dus uh, bij deze. Een vriend. Zo oh, is dat, ja. een vriend. En uh, daarmee uh, voldoen we dan ook gelijk aan de wens van een aantal luisteraars. die hebben laten weten dat er meer talen gedraaid moeten worden. Kijk, ja. Dan hebben we nu dit, dit jaar. Ja, en, uh, ja. ja, precies. En uh, nou, uh, allemaal de beste wensen natuurlijk.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 ja, we, we hebben ook kerst gevierd. En we ja. hebben oud en nieuw gevierd. En het ja. is 2 januari. We nou, komen er ook een, een beetje achter dat dat ja. toch nog wel een beetje zijn naweeën heeft. Hé, hey, Jilmer? Uiteraard. Ja, ja. precies. En he terf he terf uit ja. ja. Best wel. Ja, alhoewel complimenten voor jou. Want jij dook zo waar gisteren ja. het, het, het, het koude zeewater in. Ja, ik heb meegedaan aan een nieuwjaarsduik. Ja, ik denk als ik het een keer doe, dan doe ik het als het 9 graden is op 1 januari. Oh, okay ik dacht, dan doe ik het op 1 januari. Maar ja, nee. ook op 1 januari en dan 9 graden. Kijk, ik denk, ik hou het gewoon lekker als het ja, warm is. De warmste dag in januari van het jaar ongeveer. Ja. Of van ons uh, ontstelling. Uh, dus ik denk, ja, als, het, als ik het een keer moet doen dan nu. Het dat zeewater was, nu, ja. was 7, 7 graden. Ah, ja, dat was maar dus uh, dan is het goed te doen. Ja. Alleen stond wel veel wind. Dus ja. we moest wel even... Um, en vooral bij de warming-up uh, echt wel uh, behoorlijk bewegen. Ja. Anders dan koeien. Uh, maar dat viel mij erg mee. Ja. Ja, het was okay. eigenlijk helemaal niet zo koud. Ik ja, had ja. koude en... benen en koude voeten, maar voor ja, de rest viel het we... erg mee. Oh, je bent niet kopje onder gegaan? Ben niet kopje onder gegaan. Oh, nee, nee. Ja, dat is Ik ben wel... Helemaal nat gespetterd. Dat dan weer wel. Oh, ja, ja. En ik ben wel tot mijn middel het water ingegaan. O, maar, o, knap hoor. Dus, uh, ja. Maar niet helemaal, uh, niet helemaal een kopje onder. Nee. Nee, nee. Wie, wie, wie weet gaat het er ooit nog van komen dat ik het ook doe. Maar ik ben niet zo stoer geloof ik. Uh. Daar sluit ik me bij aan. Heel verstandig. Goed, ik, ik, maar, ik onthoud me van commentaar. Heel goed. Heel goed, lijkt me heel erg wijs. Ja. Maar daarom hebben we een beetje een bijzonder programma. Want wat gaan we doen? We gaan een beetje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 Oké. Okay. Nou, goed. Het is, ja, soms zijn de dingen heel simpel. Heel simpel ja, ja, we inderdaad. hebben twee uur de tijd. Ja, als je dan precies. niet meer kan draaien, dan, kan je niet meer draaien. Dan houdt het daarin ook. Nou, in ieder geval, en, we zijn lekker begonnen. Ja, en daartussen zitten natuurlijk ook eigenlijk heel veel disco-dansnummers. Dus we kunnen ook even testen of dat er nog in zit van de dag. Maar het is een wat andere tijd dan uh, twee weken geleden. Ja, ja precies. Ja. Tijdstip. Ja. Nederland ja. in beweging. Ja, ja. ja. oké. Okay, ja. Daar ja. gaan we dan mee beginnen. Maar wat we ook gaan doen, is zeg dus he, naast het oude.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 Dus. Precies. Ja, ja. We houden hou van elkaar. Toch? zijn allemaal mensen. Ja. Ja. ja. Het wordt binnenkort carnaval. Heel... Die gaan we ook eens even draaien. Liefst ja, zijn, voor elkaar. Die zijn voor elkaar. Ja, zijn Die zetten ja. we op de lijst voor ja. februari. Ja. Nou, tot zover het eerste item. Ja, precies. En dan hebben we ook nog uh, goed nieuws om het uh, jaar te mee te beginnen. Want op 23 december bereikte ons het nieuws dat Doemendaal zichzelf een regenbooggemeente kan gaan noemen. Uh, dat is nu meer symbolisch en niet, uh, komen we niet meer in aanspraak voor die subsidieregeling. Maar toch.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 Nee. nee. Maar het is wel aangenomen, dus daar gaat het om. Ja, nou, dat wil zeggen dat in ieder geval uh, Zandvoort, uh, zeg maar, zuster, broedergemeente uh, uh, daarnaast, dat, dat we, nou, we kunnen eigenlijk die boulevard eens langs doorlopen. Ja. Zo helemaal en dan in regenboogkleuren dan. Tot gewoon tot aan Bloemendaal. Ja, precies, ja. En Bloemendaal kunnen dus, dus Kunnen we die boulevard niet helemaal in regenboogkleuren? Zo, van Zandvoort naar Bloemendaal? Nou, we kunnen het leuk, We kunnen het gaan ja, worden, we proberen. Kijk, het. proberen. Ja, we kunnen het proberen. Nee, ja, dat, ja, dat, ja, dat, is dat is veel te boven. Ja. Dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet.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 In nee. Polen. Nou, precies, zeg maar die twee uh, varianten, ja. die vind je dus inderdaad ook als reacties uh, onder haar uh, facebook ja, ja, pagina. Ja, Oké. Okay. Okay. Laten we blij zijn ja. dat ze in ieder geval de precies. stap zet. Ja, de hè, stap zet. Je moet alles, uh, alle kleine beetjes uh, helpen. Helpen. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja, tegelijkertijd kun je, je natuurlijk ook afvragen. Waar lag jij? Moet, moet je, moet je, moet je <laughs> ja. ja, moet, je, moet, je, moet ben je ben niet juist <laughs> gaan optreden? Ik, ik ben wel. Ja, be ja zo'n statement te ja, maken. Ik ben wel benieuwd wanneer ze dan achterkomt dat ze in Engeland links rijden. Maar.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 te doen, uh, uitstel. pauzeren, ja. uitstellen. Ja. ja. ja. Van nee. uitstel geen afstel. Nee. Absoluut zeg maar. niet. Dat mag niet. Nee. nee. Um, zullen we gewoon doorgaan met de muziek? Lijkt me lekker. Dan uh, gaan we daarna nou weer verder met de actualiteit. Lijkt me heel een heel goed, goed idee. idee. Ja, precies. Ik, even kijken wat er klaar staat. Wat was nummer 14 ook? Nummer 14, dat was Woke van Madonna. Wat zeg je nou Woke? Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Wow. Okay. Wow. laughs> nummer 14. Madonna. Folk dancing Tot hij zet het hem Nummer 12. Right Set Fresh. Don't talk, just kiss. Just kidding. King. Can't take my eyes off you Boys Town Gang met uh, Can't Take My Eyes Off Of You, He, de, de wat frissere versie van, uh, van het eerste van Frankie Valli, geloof ik. Ja. Yeah. De eerste. Mm -hmm. uh, ja, dat staat me niet helemaal uh, scherp voor de geest, maar uh, nee. in ieder geval de kortere versie dan die we gedraaid hebben bij uh, de Top <laughs> ja. 53. Want toen gingen we Goed, door. hoor. Die lang, nou, ze, toen was hij lang, hè? Toen was hij lekker lang en dergelijke. En uh, nou, dit even een uh, flinke appel op onze uithoudingsvermogen, want we hebben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 Ik en het kom, is lekker veilig? hè he? het scherm? Ja, precies. Nou, lekker, ja, ja, ja. Dus je hoeft niet uh, direct naar de reacties te kijken van de mensen nee, die delen. nee Nee, ja, nee. Ja. Dus dat, nou, de, de vraag is dan ook: hebben sociale media als TikTok uit de kast komen veranderd? Jazeker, zegt mediawetenschapper Irene van Dril... van de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in sociaal media gebruik onder jongeren. En ze zegt dat jongeren vanaf 14 jaar ontzettend bezig zijn met wie ze zijn, tot wie ze zich aangetrokken voelen en mogen voelen. En wat, er meer, wat de meerderheid in hun omgeving doet. En ze zien dus dat sociale media... een mooie uitkomst biedt voor diegenen... die niet met de hetero- of de cisgender... mederheid horen. Ja, mooi dat dat dan toch... iets teweeg brengt. Ja, precies. En dan uitgerekend een Chinese... Ja, ik denk toch niet... dat dat helemaal de opzet was van die Chinese. dat denk ik ook niet. Het is een member-product. Nee. je Ja...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 Doe in de volgende actualiteit. Ja, ja. Okay. <laughs> uh, ja, tegenwoordig mag je niet zomaar zoals Hamilton... met een uh, regenbooghelm op het circuit verscheen... of een zwart shirt van uh, uh, Black Live Matters. Dat mag niet meer zomaar. Dan moet je eerst toestemming aan de FIA. Vragen de, de Autosportfederatie, die. ja.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 tegenwoordig zo geregeld. Dus uh, dit is een soort van FIFA uh, via uh, via. Ja, ja. Ja, FIFA ja, ja, via. Ja, via. Ja, jonge jonge ja, jonge ja, jonge. Ja. Wat een truus is uh, dat, ja. dat je gewoon eigenlijk als individuele sporter.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 Nou, dat kan ik je zo over vertellen, ja, dat, dat ze is, dat is, niet dat, goed dat, gaan nee, vinden. Nee, dat gaan ze niet goed vinden. Dus, nee, uh, en in Hongarije uh, waarschijnlijk ook niet. Nee, nee. nee, en nee, nee ik in Polen, wel, Polen ja, ook niet. In ja, Polen ja, ook niet. Het hangt er vanaf waar het gehouden wordt. Als het in een uh, uh, LHBTI... Uh, oh ja vrije, zone, ja, vrije zone. is, dan ja. mag het ja, Er zijn niet. nog 70 landen te gaan, hè, ja. we daarop. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dit dan uitpakt voor Zandvoort natuurlijk in september. Dus ja. Ja, we gaan het zien. Kijken of we daar... Kunnen. Van een misschien kunnen we heel groot regenboogklag laten uitrollen <laughs> <Ja. suken> over de tribune. <laughs> Wie weet? Of over het circuit, dan hoeven ze ook niet meer te rijden. Oké, okay. <suken> okay, ja, oh, ja. Dan krijg je straks ruzie. Een <suken> ja, ik, ik liep uh, afgelopen weekend nog uh, door Parijs, heel toevallig. Uh, mijn langs het kantoor van de VIA. Dus okay. toen, maar als, die zitten ook in een gebouw, echt ja. heel...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 Ja, dat ja dat is van, Zo, het het is van hetzelfde. Racisme, Precies, racisme discriminatie. En dat alle werkt discriminatie allemaal. moet Precies, gewoon ja. van de baan. Het uit, uit ja. uh, gaat, gaat om de sport, zodat het ook niet meer nodig is... dat je een regenboogshirt moet dragen en daarvoor Precies. beboet wordt. Toch? Ja, dat zou ja. volgens mij het gegeven ja. zijn. Ja.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 Say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 Multicolor.